Michel Koenen met het NOS-journaal. De reorganisatie van de politie na de start nog allesbehalve klaar. Dat schrijft een commissie die de vorming van de nationale politie in 2012 heeft onderzocht. Volgens de commissie was het op zich een goede keuze, maar is nog veel te verbeteren. Zo is eigenlijk helemaal niet duidelijk hoe goed of slecht de politie functioneert. Daardoor is ook niet duidelijk of de politie slagvaardiger is geworden door de nationalisatie. De familie van de Arobaan Mitch Henriques zal niet meer aanwezig zijn bij de rechtszaak over zijn dood. Ze hebben een advocaat de opdracht gegeven om ook weg te blijven. De familie heeft geen vertrouwen in de zaak. Ze vinden het vervelend dat de verdachte agenten anoniem zijn. Henriques overleed twee jaar geleden na zijn arrestatie. De agenten gebruikten een neklem. Volgens de familie is hij overleden door disproportioneel geweld. Het kabinet onderneemt voorlopig geen stappen om de Formule 1 naar Nederland te halen. Afgelopen week werd bekend dat het mogelijk is om die Grand Prix terug te halen naar Zandvoort. Maar minister Bruins van Sport vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn om de Nederlandse Sportraad een advies te vragen. Hij wacht eerst gesprekken af tussen de gemeente, Circuitpark Zandvoort en de Autosportfederatie FIA. Uit het onderzoek bleek dat het organisatorisch, technisch en logistiek gezien haalbaar is om de Formule 1 race mogelijk te maken in Zandvoort. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan over twee weken naar Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Ze blijven daar vier dagen. Ook staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gaat mee. Het bezoek staat in het teken van de wederopbouw naar Orkaan Irma. Het weer nog. Het is vrijwel overal bewolkt... en er valt op sommige plaatsen wat lichte regen. Het is 9 tot 12 graden. Vanavond valt er flink wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen is er dan af en toe zon bij een graad of 9. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan de files met een kwartier of meer vertraging... op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... tussen Knoppenpist Klausplein en Delft een kwartier... Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Gouda een kwartier. Dat komt dan ongeluk met twee vrachtwagens. Eén rijstrook is daar nog dicht. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht. 20 minuten onthoud. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoop de Bredseplein. Twintig minuten. A27 Gorkum richting Almere tussen Lunetten en Beeldhoven een half uur. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven ruim een half uur vertraging.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 Welkom terug bij Hans en Ronald in de Middag. En wat kan u het laatste uur van ons nog verwachten? Dat is om kwart over vijf de gouden Ouwe van de Week. En het weer voor het komend weekend om half. En om kwart voor het Biscoopprogramma van de Week van Circus Zandvoort. Maar natuurlijk heel veel lekkere muziek. En we hebben nog wel wat nieuwsjes over Zandvoort en de directe omgeving. Dus we hebben genoeg te doen voor dit uurtje. Ik wens u heel veel plezier. Kooptruk, Jans. Wat? Dit nummer. Hoe dat? Nou, dat water. Cheap truck. Oh, ja, dat is inderdaad, ja. Dat hele goede van je. Ja, uh, oké. Okay. Uh, ja, inderdaad. <laughs> en uh, dus, gaan we verder of heb jij nieuws? Nou ja, ik, ik heb. Ik, ja, ja, nieuws hebben we altijd natuurlijk. Oh, altijd Ja, nou, als... meestal. Ge... Vaak. We hebben ja. vaak. Nou, daar komt Jan. aan. Ja. Geïnspireerd door de Griekse mythes en de stijl van Alex van Barmedam speelt het Amsterdamse cursuscentrum van amateurstoneel Tokodrama een voorstelling over uitvaartondernemingen, de afdeling. De voorstelling is komende zondag 19 november om drie uur middags in het theater De Krocht. Na afloop kunt u met de regisseur in gesprek. De regie is van Bert van Heel en Aukje Himverlaat schreef de schrift... dat is een moeilijk woord. Aukje Himverlaat Schreef de script. De entree 5 euro, dus dat is ook niet te gek. En de kaarten zijn te bestellen via www.tocodrama.nl. Nou, klinkt toch ja. weer heel veelbelovend. Ja, ja ze ja, hebben ja. mij ook wel eens gevraagd om een script te schrijven. Ja. Een horror script. Was het een drama of niet? Nee, een horror Een horror script. En toen had ik bedacht, van, nou dan doe ik gewoon het verkeer in Zandvoort, maar <laughs> Is dat zo'n horror dan? <laughs> Ja, is dat ja, zo? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat het overal zo is. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, We, weet je, het, het, ik denk de meeste steden en de meeste straten en wegen... zijn niet geënt op zoveel verkeer. Ja, dat heeft u niet zoveel met ja, toe. Uh, als vo als voorbeeld, ik ging van de week via de Hogeweg uh, richting Haarlem. Dus dan ga je de weg af richting Haarlemstraat. Ja. Uh, daar staat eerst een man die... Uh, een uitrit van zijn woning komt. Tenminste, ik weet niet of zijn woning is, maar... Een, uh, een uitrit. Uh, de eerste auto voor mij laat hij voor. Vervolgens kijkt hij mij aan en trekt op. <lacht> ja. Dan is het, ja, ik heb niet voor niets een dashcam, hoor, want ik word er echt mal van af en toe. Uh, de, de, vervolgens kijkt hij mij heel verbaasd aan dat ik flink in de ankers ga en tuter. Ja. Ja, ja, ja. Ik rijd door. Zelfde stukje. Uh, de staat in de st Eén richting verkeer. En wat komt mij tegemoet? Een auto. Ja. <laughs> Binnen vijf minuten. En zo kan ik een hele film afdragen. Maar ja, dat ligt, niet, dat ligt niet aan het verkeer zoals het in Zandvoort zit. Dat ligt aan de gebruikers van het verkeer. Ja, dat klopt. toch? Dat klopt. Dat ja. ligt niet aan, nee. aan Zandvoort ja. zelf. Maar nou heb jij het, jij het gezegd in plaats van niks. Ze kunnen niet rijden. <laughs> Chicago, you're the inspiration. Uh, heb ik het niet persoonlijk tegen jou, Hans. <laughs> Dank je. Toch <Of> wel. <laughs> ik ben toch huh? ook een inspiratie voor je, of niet dan? Um, een ja. Endor. <laughs> ja. ja. Wat gingen we doen? Oh, we gingen... Ja. En nu u zich deze nog. Ja, ik heb er een, een oude uitgezocht Uit, uit uh, ik geloof uit 1967. Ja, 1967. En dat gaat over David Garrick. En David Garrick is uh, uit 1946 is hij geboren in, in Engeland. En hij had eigenlijk een hele bekende hit. En dat was Dear Mrs. Appleby uit 1966. Dear Mrs. Appleby. Juist, die. Maar die ga ik lekker niet draaien. Oh. <laughs> um, hij heette eigenlijk niet zo. Hij heette Philip Daryl Core, heette die. Dat kan ik me voorstellen, omdat je een artiest een naam neemt. Ja, want ja, dat, ja. Ja, dan, dan, dat ja. slaat nergens op. En, uh, dus hij heeft een, een naam gekozen, David Garrick. En dat is na de gelijknamige toneelspeler uit de 18e eeuw. En ik heb uitgezocht, I've, I found a love. Nou, ja, ik heb, nou gaan we er naar luisteren. live I found a love. a single thing in my life I could call my own There you Hey oh. Ja, hij is mij volledig onbekend deze. Is dat? Ja. ja, nou hij is ook, dat zeg ik ja, het is, het is niet echt een hit geweest. Hij, heb, uh, hij is gekomen in 1966 tot de 23 e plaats, geloof ik of zo, de hitparade. Ah, ja, had ik dus, ja. helemaal hey, kunnen foppen, zeg. Ja. Ja, ja, Dus Ik had werkelijk geen idee. Nee. Maar ik heb wel wat leuks voor je. Oh. Want, Geld? Volgend, ja, Geld? Ja, ja, dat vind jij zeker leuk. Ja. Volgend jaar komt Max Verstappen waarschijnlijk weer zijn antwoord. Ik heb hem gelezen, ja. Ja, dat ja. is leuk, hè? Ja. Ja, dat vind top. ik ook. Ja. Jumbo, ja, we mogen eigenlijk geen reclame maken... maar Jumbo heeft als organisator van de familie dagen Drive... bij Max Verstappen op het circuit Zandvoort ook plannen... om de succesvolle Nederlandse F1-coureur, Formule 1-coureur... komend jaar naar Zandvoort de duimpiste te halen. Tenminste, als het aan de directeur Frits van der Eerd ligt. Hij is van plan in 2018 een derde editie te organiseren van de Formule 1 spektakel... en ook daar zal Max Verstappen weer als pronkstuk aanwezig moeten zijn. In 2016 en 2017 vonden er al twee edities van de Jumbo-race dagen plaats... en daar kwamen meer dan 100.000 bezoekers op af. Het evenement heeft een grote indruk achtergelaten... en Jumbo-directeur Frits van der Eerd zou maar al te graag een nieuwe editie plannen voor het, voor het volgend jaar... Max Verstappen was tijdens de eerste twee edities de grote blikvanger... en zou ook voor de derde editie gestrikt moeten worden. Er zijn wat voornemens om dat weer te gaan doen, laat Van eerst weten. Volgens hem hebben de eerste twee edities wel bewezen... dat het Verstijn enorm aanslaat in Nederland. Wanneer ik zie het enorm wordt gewaardeerd... en het is een van de drukste dagen in Zandvoort. Nou, ik denk dat hij jou daar wel heel erg blij mee maakt. Ja maar mij wel Ja, dat, mij, mij ja, in ieder geval. dat weet ja. ik. Ja, ja. En doet ook, hè, denk ik. Ja. ja, jullie jaren ja. er wel van, hè. Ja, ik vind het wel, uh, wel mooi. Ja, ja. Oh. Dus, dus, uh, nou. Nee, heb weet... ik je nou een beetje blij gemaakt? Ja, nee, nou, want ik wist het al. Oh, je weet, nou, dat is wel jammer. Dus, het is, Hans, het is net geen dode mus, maar het is wel bewusteloos, die mus. GELACH <laughs> The go-go Was, uh, natuurlijk was dat Abba met Mamma Mia. Ja, uh, Ronald is eventjes weg. Ja, hey. die is even wat voor zichzelf aan het doen. En dat mag af en toe eens eventjes, toch? Oh, nee, hoor, zegt hij. Nee? Wat eten jullie vanavond? Stampot. Nou, denk het niet, hoor. Ik denk dat dat morgen is. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan weer door. Met uh, Ronald, ga jij weer kiezen of moet ik het doen? Nee, kies maar. Oh, ik mag kiezen. Nou, dat gebeurt niet zoveel dat ik mag kiezen. Nou, daar komt dan komt hij dan.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 Of geen weer, zomer of je winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja. ja, ik heb helaas niet zo'n uh, mooie weerbericht, geloof ik, als ik het zo zie. Het was uh, vandaag over het algemeen bewolkt. Ja, dat heb ik van alles gemerkt. En het druilerig, ook dat hebben we gemerkt. In het Zuidoosten brak vandaag mogelijk even de zon door. Nou, dat was niet hier. In het Noorden neemt de kans op motregen in de loop van de dag alleen maar toe. Het wordt negen. Tot 10 graden in het zuidwestenwind in zwak tot matig. Vanaf vrijdag komen er meer ruimte voor de zon. Vrijdag is het op veel plaatsen droog. En in het weekend is het tamelijk wisselvallig. En het waait dan ook harder. Het is vooral zaterdag minder zacht. Dus ik heb gehoord ook dat de blokhoofden weer bij elkaar komen in Friesland. Blokhoofden, de Rionhoofden. De Rionhoofden, ja, ja, die komen weer bij elkaar. Ja, nou voor mij mogen ze. <laughs> ja. Maar. Nou, ik denk dat wij in Nederland nooit geen Elmsteven toch... Nooit geen is heel Nou, vlak, geen... Hè? Geen. Nee, ik zou het niet weten. Als het nee, heel, nee, ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat nee. dat niet meer gebeurt. Nee, dan houden we het bij die alternatieven. Ja. Oh, dat, dat, dat scheelt ook heel veel voor het bruggetje in Balk Ja, dat, ja, dat nee. is waar, ja. Vond en dan het kunnen, het, ze, uh... kunnen ze gewoon de gemalen ook aanlaten. Ja. ja dat is, is wel ja. lekker. Ja, gemalen koffie. Ja, ook. Gemalen Ook. Peper. Gemalen peper. Gemalen zout. Gewoon gemalen in het algemeen. Wat hebben we nog meer voor gemalen? Echt genoten, dat zijn ook gemalen. Oh ja. Three people talking at, en daarvoor hadden we Graceland van Paul Simon. Ja. Van de meer dan briljante LP Graceland. Ja, daar ja. hadden wij het net over. Hè? Ja, geweldig ja. onder die, inderdaad. Uh, 19 november, dat is volgens mij zondag om drie uur s middags, Dan, uh, dan treedt het Symfonieorkest Haarlem onder leiding van Nicolas Devons... op tijdens het, deze editie van het Classic Concert in het Protestantse Kerk. Het programma is nog onder voorbehoud, dus ze weten nog niet precies wat ze gaan zingen. Een half uur voor de aanvang, gaan spelen bedoel ik. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de zaal, de kerk, geopend. De kosten zijn vijf euro, dus dat valt erg mee. En uh, de locatie is de Protestante Kerk, Poststraat nummer één. De website is www.kerkzandvoort.nl. En daar kan u alles vinden. Nou. Ook denk ik, als wij optreden, 15 december. Zou het? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook op. Kerkzandvoort. Ja, maar wel. dat hoef je niet eens bekend te maken, joh. Dat weet heel Zandvoort, waar zijn ze zo populair? <kugst> oh? Oh. Oh? oh. Oh. Ja. Oh. 106,99 Oh. Ja, er zijn wel meer mensen populair, maar de Beachpopzingers, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja.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 been <laughs> dangerously by the ocean, DNC-I. -E. -E. Cake by the ocean. Ja. Ik heb het over de oceaan, dat is wel leuk. Aardig om daar, daar, daar ga ik meteen daar iets over vertellen, over de intocht van Sinterklaas. Want die komt uit de oceaan. Nee, die komt uit Spanje, Hans. Ja, nee, maar hij komt over de oceaan. Ja, dat kan, maar hij komt uit Spanje. Hij komt uit Spanje, dat is waar, ja. Uh, Sigint komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Nou, het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt van, vandaag, vandaag, 19 november...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 de kaarten hiervoor kosten 2,50 en zijn vanaf zaterdag 4 november, dus die zijn al te koop, bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht en snackbar Anytime de Oude Halt. Jullie komen toch ook? Ja toch? Niet dan? En dan is de locatie, strand tegenover de ten hoogte van de rotonde, Boulevard Pauluslood, nummertje 9. Ik uh, zou zeggen, gaan. Als je een kind hebt, ga lekker gaan. Nou, zo is dat. Ja. En hier zijn de Pieter nog zwart. Ja, ja precies. Ken je dat verhaal trouwens, van die uh, vrouw die, uh, uh, die heeft aardappelen nodig. Dus die gaat naar uh, de boer ergens in het zuiden <laughs> ja. En ze, die, die, die zegt: Ik wil aardappelen hebben 25 kilo. En die boer vraagt: ja, wil u daar in een uh, wil u mannelijke of weet Ja, wat? Huh? ja. ja. Nou, doe mij maar vrouwelijke. Dus die boer die komt weer, gaat zijn schuur in, komt weer naar buiten. Met, vijf, met een zak van 25 kilo. En stort dat zo los in de hele schone auto, joh. Dus die vrouw zegt, wie jij nou? Ja, vrolijke aardappels is joh, vrouwelijke zonder zak, <laughs> Greetings, love ones. Let's take a journey. really greener warm wet and wild there must be something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 Ja, mag het? Maal, maal. Het, ma het mag al. Het mag, mag. Ja, ja, dan krijgen we het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. En uiteraard Sinterklaas en het Verloren Hoevijzer. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. de mummy en de tombe van Achnetoet. Zaterdag, zondag en woensdag om half vier. En de laatste week, C'est La vie, op donderdag tot en met dinsdag om acht uur s'avonds. En de filmclub, Loveless. Dra een drama over liefdeloze ouders en hun zoontje. Op woensdag om half wacht. En verwacht wordt: De Kleine Vampier. In 3D in het Nederlands. Vanaf 23 november. En Paddington 2, dat is Beertje Paddington. Vanaf 6 december. En Ferdinand, ook in 3D in het Nederlands. Vanaf 16 december. Dus er zijn toch wel leuke, leuke films voor kinderen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Mummy, mummy de mummy. Dummy de, de mummy. Ja, precies. Dat lijkt me leuk. Weet je wat ook leuk is? Nou, nee. Met paas denk ik, ik aan Zinterklaas en stuur ik hem een kast.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 Dat was Henk en Henk met uh, Sinterklaas. Ja, geweldig. Ja, wie kent hem niet? Ja, wie kent hem ja. niet? Nou, heel ja. veel mensen hoor. Kan ja, niet. een ja. heleboel. Uh, vanavond om half acht, dan is er, het is niet alleen uh, feest geweest op ZFM nu... maar vanavond is er ook feest in de haven van Zandvoort. Ja, dan is de ondernemingsgala van 2017 om half acht. Dan wordt de ondernemer van het jaar wordt daar gekozen. Ja, en wie zou dat worden, hè? Ja, ja iemand, we, we iemand, hebben drie, iemand, ja. drie, drie categorieën. En uh, ik weet niet, gaan ze uit deze drie categorieën kiezen? Ik of elke categorie een, een kandidaat? Ik zou het oprecht niet weten, hond. Oh, je weet het niet. Nee. Oh. Moet je Patrick Berg vragen? Die heeft hem vorig jaar gewonnen. Oh. En wie is nou. dat? Onze uh, grote vriend van de zeemerminnen. Oh, jullie, jullie Haringkar? Ja. Ja. Nou. Nou, nee, hij is van. Nou, Patrick. hij is niet van jou, uh, hij is van maar. Patrick. Ja, maar jullie gaan er altijd heen, dat bedoel hey, joh, ik. Nee, Patrick, ik ga niet concurreren hoor. Nee, maar. doe we niet. Nee. Dat kan ook denk ik niet. Anders, kan, anders, word je, anders word je geen ondernemer van alles, het jaar als je alles, daarmee. Alles kan als je maar wil. En nou, je maakt het me wel moeilijk. Alles uitleggen. <laughs> ja, nou dat is goed. goed Dan snap, snappen de mensen het ook buiten. zou dit geweest zijn. Uh, nou, ze gaan in ieder geval een eigen weg. Ja. <laughs> ja Fleetwood Mac, ja. go your own way. Ja, ik zeg, ze gaan in ieder geval de, een eigen weg. Ja, dat is ook zo'n LP, hè. Rumors. Ja, ja, geweldig. Ja. Ja, dat zijn echte ouwe gauwe ouwe, hè. Ja. Ja. Weet ik, je, weet je niet, nog wie, de, wie die uh, dame was altijd? Die had altijd een hoge route op. Die zong daarbij. Weet je dat? was niks. Ja. Ja. Sniffie was niks. Nou, ze kon niet zingen. Nou. Nee. Er nee, is een live opname van... Uh, you can go your own way. Ja. Nou, twee dingen. Of ze heeft de stem al helemaal in gort ge, gezongen op dat moment. Uh, dan moet ze wat zangles nemen. Um, of ze kan niet zingen. Dat en, kan. Um, van de dingen die ik verder van haar gezien heb. Um, nou, ze kan niet zo goed zingen hoor. Nou ja, maar het, het was het geheel hè. Vliet moet ja, het geheel uh, gewoon hè. Het ze, had, ze, had lekker, uh, ze had twee punten zeg maar die erg in haar voordeel spraken. Spra spra spra spra spra spra spra uh, dus De, ja, dat... Uh, ze zag er goed uit. Ja, dat oh, maar we, dat bedoel je niet. Dat zouden we in jou Oh, dat, dat bedoel oh, je God niet. <laughs> Ik kijk niet naar dat soort dingen. <laughs> oh nee, nee, is dat zo? Nee, <laughs> Dan word je toch oud. Ik ben getrouwd, joh. Ja, nou en? Je hoeft er niet allemaal te haten één. Wat zeg je nou nog een keer? Ik zeg, je hoeft ze niet allemaal te haten om één... Een... Ik haat ze niet. Ik, bedoel, ik, ik, ik kijk daar liever naar dan naar, naar een groot werk. Ah. Maar het ah. uh, is MUZIEK <laughs>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 Just with you Zeg Hans, wat denk je van? Het is op. Op? Nou ja, het is afgelopen. Uit. Uit? Morgen zijn we er weer. Je maakt het uit? Nee, nee morgen, morgen zijn we er weer. Oh, zijn we er morgen? Weer. Ja. Oké, okay, nee, is het goed? Ja, morgen zijn we er weer om, uh, om vijf uur. Hè, van ja, vijf, tot, uh, vijf tot zeven. Met en er is toeter er ook bij. Complete, complete zet, ja, zet. En weer met, uh, kleine adrenaline is ja, die er waarschijnlijk bij. Ja, ik zal de box vast uitzetten, ja, Precies. Ja. Nou, dan rest mij weinig. Dan iedereen een fijne avond wensen ja. en tot morgen. Hetzelfde en wij gaan zingen straks. Ja. Oké. Okay. Dus uh, zandzakken voor de deur. <laughs> ja, zoiets ja.